vijfde deel, het testament van Lady rivier. Van hemel, daarom dood het niet meer. Ik begrijp het. Straks stijgt het tot over ons hoofd. Kijk die ratten, die kunnen zich drijvend houden op die stoelen. Maar wij niet. Daar is een balk boven tegen het plafond. Spring uit! Oké! Wel, nou, hou het lang vol. Mijn armen, Pil, waar je kracht? Ik heb nooit gedacht dat er zo aan mijn einde zou komen. Ik zal wel door stent worden opgevolgd. Je hebben hier je nooit hebt kunnen uitstaan. Toch wel schande, houd je weg, elk! Hou in van je weg! Sorry, waar je krachten? En hou je hoofd zo hoog mogelijk. Je mond zo dicht mogelijk tegen het plafond.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 Bedankt, John. Hé, hey, waar komen jullie vandaan? Uit de kelder. De politie. Lieve durven, we wisten niet dat er nog meer beneden waren. We hebben een brigadier uit de houtkelder gehaald. Dat dik op zijn hartstikke gaat. Hoe is de toestand in het Mecca hotel? Nou, het water is weer bijna helemaal gezakt. Maar ik hoorde dat Mrs. oud in bed is gekomen. <laughs> maar spreken we straks wel. Eerst gaan we terug naar de boot Elk... Kijken hoe het met brigadier toller is. En dan stel boven kleren aantrekken. Oeh, wat een smebel. Overal ligt de modder centimeters dik. Ik ah, kan het haar niet kwalijk nemen dat ze in bed gekropen is... totdat de ergste rommel een beetje is opgeruimd. Ze krijgt waarschijnlijk spijt als haren op haar hoofd... als dus ze hoort dat wij hier op eigen houtje hebben rondgenuist. Hé, <laughs> hey, wat zou dit zijn?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 die is ongeveer twintig minuten voor hoogwater van de mekka weggevaren... en heeft toen een politieboot gerampt. Oh ja, ja, die heb ik gezien. Hij kwam alleen niet van de Mekka-stijger. Nee, tegendeel. Oh ja? Ja, ik zag hem een hele tijd van tevoren stroom afwaarts, langs de Zuidoever. Toen wenden ze het roer en we voeren stroom opwaarts, langs de Noordoever terug. Je bent niet van hier, hè? Nee, nee uit Krees. We komen zelden hier in de buurt. Maar ik heb nou een lading en machinerieën voor Oxford. Heb je je handen zeer? Hm? Oh, wow, alleen mijn pols een beetje verstuik. Tijdens die springvloed stond er een behoorlijke deining. En toen ben ik over even de luiken gestruik ah. Nou, dan ga ik maar weer. wacht. De mazzel, meester. Ziezo, Toller. Het wordt tijd dat we eens naar bed gaan. Volk acht, vooruit. Ai, ai, ai.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 En zou dat waar kunnen zijn? Beslist niet. Hoewel dat natuurlijk alleen maar mijn persoonlijke mening is. Maar daarom stipuleerde zij in haar testament... dat de erfenis niet eerder mocht worden toegewezen... dan op de 21ste gebreugde dag van dat kind. En wanneer Delia Patterson niet voor die datum komt opdagen... is Lord Sinifort de enige erfgenaam. Daar komt het op neer, inspecteur. Aha. Kunt u mij nog wat meer vertellen over die brand?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 Mevrouw zal de peën hebben, inspecteur. Huh. U zal denken dat u er niet in staat is om voor dat meisje te zorgen. Ik zal het vrouw wel uitleggen, brigadier Teffert. Nou. Mary begint zuinig te worden op de oude dag. Ze doet geen licht meer dan of het moet eerst hartstikke donker wezen. Huh. Mary! Mary! Mary! is gek die tafel hier gedekt voor drie personen Huh? nou ze kan niet zijn uitgegaan niet met Leila alleen in huis dat zou ze nooit doen Leila Leila je begrijp er niks van ze zei zijn... hey, Leila's kleren zijn weg ik zal eens in onze slaapkamer gaan kijken inspecteur misschien heeft ze een briefje achtergelaten Dat is gek. De deur zit op slot. Kijk dan, hier, de sleutel zit erin. Huh? Oh ja. Mary! Oh, je hoeft niet bang te zijn. Ze is alleen maar bewusteloos. Mary! Mary! Schuif het raam open, het En haal een glas water. Jawel, komt erbij. bij. Oh, Sam. Huh? Oh. Hoe laat is het? Ik ben ingedommeld, geloof ik. Hé, hey, wat... Wat doet u allemaal hier? Wat, hè? Is, is alles in orde met haar? Rustig maar, misses Steppit. Blijf je nog maar even liggen. Ja, maar wachten zeg. Hoe, hoe kom ik hier op bed? Dat kan niet. Ik weet toch dat... dat ik deze stond te zetten... beneden in de keuken. En toen...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 En heb ik thee gezet. Ja, dat, dat, dat is alles wel, wat ik me nog herinner. Teppert, ga Mrs. voor eens halen. Oh, oh, wat is er nou toch met Lila gebeurd? Waar is ze? Zo is het, inspecteur Wade. Maar uh, Mrs. Teppert is hoogstens een kwartiertje weg geweest en langer ben ik niet gebleven.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 Jawel, inspecteur. Breng deze vrouw naar het hoofdbureau. Wat zegt u dan? Ik kom straks om een aanklacht tegen haar in te dienen. Wacht even, dat kan u niet doen. U kan me nergens van beschuldigen. Oh nee. Nee, En het samen en in vereniging toedienen van een gevaarlijk bedwelmend middel aan Mary Peton. Dat u vergeten dat u haar daartegen geknoeid hebt. Neem er maar mee, brigadier. Ja, maar, maar Ik denk dat ik. Komt u maar mee. Ik, ik zal mijn recht hebben, al komt de over te staan. Ze komt er haar beslist niet hier hebben gebracht, John. De zaak wordt voortdurend door ons in de gaten gehouden.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 zijn hier meer te hebben opgeruimd dan in het hotel? Ja, en er zit weer verwarsel in die kist. Zullen we zullen eens kijken of er ook nog iets veranderd is in die andere gelders? Een goed idee. Dan zal ik de terug weer eens toepassen. Wie was dat? Ik heb het niet gezien. Het is pikdonker aan het andere eind. Hij was ons zo'n zocht te vlug af. Hij vlucht natuurlijk door dat rooster waardoor wij ook ontsnapt zijn. Hey, terug naar de steiger dan. Misschien zien we hem in het water. Daar gaat -ie. hij. Hij zwemt als een rat. Van hieraf is hij moeilijk te herkennen. Maar ik durf er alles onder te verwedden dat het golly oaks is. Ik wist niet eens dat hij kon zwemmen. En nergens een politieboot in de buurt van Tori.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 U hoort van me. Brigadier, meneer, ik ben inspecteur Wade. Dit is inspecteur Elk. Hoe heet u? Brigadier Carl inspecteur.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 u, inspecteur. Alleen maar archiefdozen. Ik vraag het alleen uit nieuwsgierigheid, Mr. Wilson. Maar welke doos bevat de stukken van de Pattinson-erfenis? Ehm, uh, deze hier. Is daar iemand aan geweest? Natuurlijk niet. Ik zei u toch... Dat... Uh. Wat is dat betekenen, Brigadier? Mijn vriendelijke dank. Achteruit allemaal. Draven, wat doe je? Heel eenvoudig, deze doos meenemen. Blijf tegen die muur staan, weet. Pas op, of weer. neer die doos.